zes uur. NPO Radio 1 met Lara Rense. In de laatste half uur van Nieuws en Co. hebben we het over het mobiele internet. Dat kan nog sneller. Wanneer maakt Nederland de stap van 4G naar 5G? En 360 activisten uit het Marokkaanse Rifgebergte zijn in Brussel om aandacht te vragen voor hun zaak. Katrin Straatman eerst bij het NOS Journaal. Door de stroomstoring bij KLM op Schiphol zijn 29 vluchten geannuleerd... en hebben tientallen vluchten vertraging opgelopen. Ook was de helpdesk van KLM een tijdje moeilijk bereikbaar. Schiphol zegt dat de luchtvaartmaatschappij langzaam weer probeert op te starten. De komende uren moeten reizigers nog wel rekening houden met vertragingen. Toestellen die al zijn vertrokken hebben geen last van de storing. De vliegveiligheid is volgens KLM niet in gevaar. In de zaak Nikki Verstappen heeft tot nu toe ongeveer een vijfde van de 20.000 opgeroepen mannen DNA-materiaal afgestaan. In Heibloem, waar Nikki woonde, is dat 90%. Nikki van 11 werd 20 jaar geleden gevonden op de Brunsemerheide. De zaak is nooit opgelost. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft bij de Mensenrechtenraad van de VN in Genève gezegd dat Rusland het Syrische leger blijft steunen bij het uitschakelen van terroristen in de enclave Oost-Kuta. Volgens persbureaus voeren Syrische regeringstroepen... ondanks het afgekondigde bestand... nog steeds aanvallen uit op de rebellen. Als het aan de VVD ligt, haalt minister Kaag al het geld terug... dat de Britse tak van Oxfam heeft gekregen voor noodhulp in Haiti. Oxfam organiseerde seksfeesten met prostituees in het rampgebied... na de aardbeving in 2010. Of Nederland het geld ook echt terug kan krijgen, is de vraag... zegt VVD-Kamerlid Becker. De minister die schrijft in haar uh, brief dat het nog niet helemaal duidelijk is... of ze dat geld ook kan terughalen, want het zou rechtmatig zijn besteed. Nou ja, dat gaat over de vraag of er wel of niet fraude mee is gepleegd. Maar dat er sprake is van wangedrag, uh, ja, dat is niet helemaal duidelijk... of op basis daarvan ook geld kan worden teruggehaald. Ook het CDA heeft opheldering gevraagd aan de minister... over het Nederlandse hulpgeld aan Oxfam. De Nederlandse overheid zou ondanks de economische groei... best wat extra mogen investeren, vindt het IMF. De Nederlandse staatsschuld daalt in rap tempo... en het IMF vindt dat er daarom meer kan worden geïnvesteerd... in belastingverlaging, onderwijs en innovatie. Het gevaar rond het sportcomplex in Geleen lijkt geweken. Het complex werd een paar uur geleden ontruimd vanwege een ammoniaklek... dat was ontstaan in de technische ruimte van de schaatsbaan. En een schaatser van 75 die vanochtend bij het Brabantse Hank door het ijs zakte... is overleden. De man is nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. De Russische sportkoepel heeft verheugd gereageerd... op het opheffen van de schorsing door het Internationaal Olympisch Comité. Eind vorig jaar besloot het IOC Rusland te schorsen... na onthullingen over systematisch dopinggebruik. Omdat de meeste Russen die meededen tijdens de winterspelen schoon waren... is de schorsing weer opgeheven. Rusland ziet dit als een steun in de rug, zegt correspondent Geert Groot Koerkamp. De Russen die willen niet erkennen dat er sprake is geweest van systematische doping. Dus ze voelen zich in deze zin gesteund door de EOC. Tijdens de Olympische Spelen in Zuid-Korea... werden wel twee Russische sporters betrapt op het gebruik van doping. Daardoor mochten de andere Russische atleten niet met de Russische vlag lopen... tijdens de sluitingsceremonie. Het Rijk zou ook de kosten voor het versterken en herbouwen... van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen moeten voorschieten. Dat zegt Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen. Die wederopbouw kost minstens 8 miljard euro. En dat is veel meer dan alleen de individuele schade van de inwoners. Het weer. Vanavond en vannacht gaat het matig tot streng vriezen. Morgen waait er een harde, koude oostenwind. en Het voelt daardoor ook flink kouder aan dan de verwachte min 3 tot 0 graden. Het blijft vrijwel droog met af en toe zon. Nou, morgen weer goed inpakken. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Kees Kwak, zeg het maar. De files worden korter, Lara. De meeste vertragingen op de A15. Vanuit Rotterdam naar Gorkum. Dus Hendrikje de Wambacht en Sliedrecht, 9 kilometer. Ook vanaf Nijmegen naar Rotterdam nog in de file. Vanwege de bergingswerkzaamheden bij Gorkum. Vanaf Leerdamstad, 5 kilometer a 2 is weer vrij na een ongeluk, richting Eindhoven vanuit Maastricht... bij Gratum, 6 kilometer. En op de N3 vanuit Papendrecht naar Dordrecht vanwege de problemen... tussen Dordrecht en de aansluiting met de A16, 10 minuten vertraging. Welcome to the future. Een unieke theatershow van futurist Richard van Hoydonk. Wonen en werken we straks samen met robots? Komt onze energie uit de ruimte? En wordt Mars onze nieuwe vakantiebestemming?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 Naar elektronica en techniek ga dan naar Konrad.nl. Techniek begint hier. NTO Radio 1. NOS NTR. Zuid-Korea experimenteerde er rond de Olympische Spelen op druk mee. Er is a constellation of LED lights in the night sky above Pyongyang's Metal Plaza. It's the record-breaking formation of more than 1,200 drones that stole the show at the opening ceremony of the PyeongChang Winter Olympics. Among the cutting-edge technologies used in the show is the fifth-generation or 5G wireless network, newly introduced for the Games. 5G, dus de opvolger van onze huidige mobiele internet 4G in Azië. willen ze het in hoog tempo gaan uitrollen. En Nederland is er ook volop mee bezig. Lara Gensen. Nieuws en Co. Zo wordt er volgend jaar de eerste frequentie die van 5G gebruikt gaat maken in Nederland geveld. Maar we kampen tegelijkertijd ook met een behoorlijk probleem. Nou, dat gaan we voor u uitrollen. NOS-tegenredacteur Nando Kasselijn is hier bij me. Eerst maar eens naar de basis, ja. Nando. 5G, wat is het? Dat is de natuurlijke opvolger van 4G. Nou, dat snappen mensen, hè, want er komt een cijfertje bij en dat is vaak een opvolger. En 5G dat wordt nu nog ontwikkeld. Dat daar moet dat is standaard voor worden geformuleerd en hoe gaat het met elkaar communiceren en dat is nu bijna klaar. En de belofte van deze nieuwe technologie is en dat is wel niet verbazingwekkend dat het veel sneller is dan het huidige 4G. De belofte is zelfs dat het nou ja 1 tot 2 gigabit per seconde snel gaat worden. Nou, Hoe reken je dat om? Dat betekent dat je met een paar keer met je ogen knippert... en je hebt de serie gedownload. Zo snel moet het gaan. En dat moet veel ja, veranderingen teweeg gaan brengen. Het ja, is een frequentie, dus het gaat door de lucht. Het gaat door de lucht, ja. Het heeft wel veel radiofrequenties in feite. Wat kunnen we straks concreet met 5G? Ja, De vraag is of wij, consumenten, jij en ik... al binnen een paar jaar 5G boven in ons schermpje gaan zien... De kennis, denken van niet. Uh, die denken namelijk dat het vooral gebruikt gaat worden door bedrijven, organisaties en overheden. Um, ik heb een aantal voorbeelden meegenomen om met te beginnen het internet der dingen. Dat zegt ons een klein beetje. Dat, dat zijn mm -hmm. vaak sensoren die uh, je op steeds meer plekken terug ziet komen. Bijvoorbeeld in een lantaarnpaal of in een stoplicht die met elkaar communiceert en die data deelt. Nou, het idee is dat daar steeds meer van bijgekomen Dat er misschien miljoenen of miljarden worden die met elkaar communiceren. En dat kan via 5G beter dan via 4G. Een ander ding is. Uh, dat zelfrijdende auto's er gebruik van gaan maken. Omdat die ook nou, meer data delen dan, dan nu het geval is. En dat kan ook bij de 5G. En het ja, mooiste voorbeeld, maar het is ook het meest futuristische voorbeeld, is dat een Arts straks op afstand via een 5G-verbinding, via een robotarm iemand kan opereren. En het bijzondere daaraan is, op is dat je op afstand, dus dat jij bij wijze van spreken in München bent en iemand in Amsterdam wordt geopereerd, en op afstand via een robotarm die daar in Amsterdam in een persoon staat te snijden, ja, live die operatie kunt uitvoeren. En ja, als jij een operatie uitvoert op afstand via een robotarm... dan moet dat heel precies gaan. Je hebt een hele lage vertragingssnelheid nodig. En naast dus die verhoogde snelheid... Biedt ook 5G een veel lagere vertragingssnelheid dan bij 4G. Oké, okay, ja, dat, dat, zijn, dat zijn grote toepassingen. Ja. Laten we gaan naar het probleem waarover ik in de introductie sprak. In Nederland wordt volgend jaar de eerste frequentie geveld. Betekent dat dat we er dan snel mee aan de slag kunnen? Ja, er wordt inderdaad een band geveld. Zoals we dat zeggen, dat is hier van 700 MHz. En is onder andere geschikt voor wat ik eerder al zei, dat internet der dingen. Maar, zeggen experts en telecomproviders, daar zijn we er nog niet. We hebben namelijk de zogeheten 3,5 GHz band ook hard nodig. Want die band combineert dekking met snelheid. En ja, als je die pas hebt... Dan ben je echt goed bezig en die is de komende tijd nog niet beschikbaar. Oké, okay, dus die wordt niet geveld? Die wordt komend jaar niet geveld. En, en waarom kan die niet worden geveld? Ja, omdat die nog wordt gebruikt door zo'n 130 organisaties in Nederland. Waaronder de IVD en de MIVD. Die oh. hebben in uh, het uh, Gronse Buren al die grote schotels staan. waarmee ze afluisteren. Zijn ze zijn zo bekend om die schotels. En die maken gebruik van het 3,5 gigahertz netwerk. waardoor alles boven de lijn Amsterdam Zollen ja niet kan worden gebruikt. En er zijn nog meer bedrijven en organisaties die er in de rest van Nederland gebruik van maken. Ja, dan liggen dus gewoon contracten. En die worden tot 2022, 2023 moeten die gewoon worden aangehouden. Dus dan komt dat niet vrij dus, tot die dus tijd? Het komt niet vrij. En ja, wat je merkt, hè, er gaan dan twee belangen spelen. Aan de ene kant politiek belang. Economische zaken heeft afspraken gemaakt. Daar even de MVD hebben die, ja, die frequentie is nodig. En aan de andere kant de telecomproviders die heel graag willen innoveren. die dus mm. snel vooruit willen. Want zien concurrentie in het buitenland. Ja, en daar dus niet bij kunnen de komende jaren. Want daar is geen oplossing voor in zicht. Nou, er wordt gewerkt aan de oplossing. Alle partijen gaan met elkaar praten... maar ze weten dan niet precies hoe ze het moeten gaan doen. Oei, nou, dit wordt vervolgd en wij houden dat in de gaten. Dankjewel. Nando Kastelijn over het uithollen van 5G in Nederland. 12 minuten over zes, een paar duizend Marokkanen demonstreert vandaag in Brussel... tegen de manier waarop Marokko de mensen in het Rifgebergte behandelt. Wordt nauwelijks geïnvesteerd in het gebied en protest daartegen wordt ook hard aangepakt. Europarlementariër Katie Piri nodigde een delegatie van de actievoerders uit in het Europees parlement. Duizend, 2000 mensen in de kou, maar wel in de zon in het centrum van Brussel voor een uh, groot standbeeld van Leopold II. Nou, bij mij weten is die nooit in Marokko geweest. Deze mensen die maken zich in elk geval zorgen... over wat er in het noorden van Marokko gebeurt. Een grote uh, lab met posters... van mensen die mishandeld zijn, duidelijk blauwe ogen. Uh, dat is waar uh, de mensen hier voor op de been komen. Dat er de afgelopen tijd in Marokko hard wordt opgetreden... tegen mensen die uh, eigenlijk alleen maar willen... dat hun regio fatsoenlijk behandeld wordt. Uh, veel mensen dus vandaag hier. Mensen uit Marokko die komen verklaren in het Europees parlement. Uh, en eerder sprak ik met Ahmed Safsevi. Hij is de vader van uh, degene die in Marokko deze acties starten. En zijn zoon zit dus in de gevangenis. Mijn zoon Nasser zit in de meest afschuwelijke situatie die je kan bedenken. Al tien maanden zit hij in eenzame opsluiting. Het wat wij van Europa willen is dat ze onze gevangen kinderen redden. En dat ze iets doen aan de situatie van het RIF. Het is nu een belegerd, achtergesteld gebied. Dat is eigenlijk al decennia lang zo, maar de belegering is erger geworden. En de repressie is enorm. Maar loopt u dan niet het risico dat ook u gearresteerd wordt... na wat u hier in Europa heeft verteld? Ik ben niet bang voor het leger, de politie of de regering. Ik heb niks tegen ze gedaan. Ik verdedig alleen mijn zoon en alle andere gevangen jongeren. En als ze met mij hetzelfde willen doen als ze met onze kinderen gedaan hebben... dan zijn ze meer dan welkom. Ik zou vereerd zijn als ze me vastzetten. Maar nu... Uh... Dat hoorde ik opeens Nederlands? Inderdaad, geboren Nederlander, een Europeaan, uh, met Marokkaanse achtergrond. Zie ik dat er een heleboel misstanden zijn in Marokko. En omdat ik opgegroeid ben in een vrij land, waar we met de mensenrechten hebben onderwezen... is het mijn plicht om op te komen voor mensen die, die, die, die, die om, om een ziekenhuis vragen, om werk om uh, universiteit nu in, in, de, in de gevangenis te zitten en berecht te worden. Dat zo is het begonnen, hè? meer dan dat wilden ze eigenlijk niet. Meer dan dat wilden ze eigenlijk niet. En tegen corruptie. En daarom zitten ze in de gevangenis en de mensen die vluchten weg, die jongeren, die vluchten weg naar, uh, naar Europa. Aan het einde van de middag zal een groot deel van deze mensen nog naar het Europese parlement gaan... op uitnodiging van Europarlementariër Kati Biri. En Zef Safi, meneer Zef Safi, die zal er ook weer bij zijn om zijn verhaal te doen. Alleen Europa, ja, wat kunnen ze betekenen? Het Europese parlement gaat niet over het buitenlands beleid... maar wel, zegt Piri, over bijvoorbeeld de begroting. Dus het minste wat ze kunnen doen is ervoor zorgen dat Europees geld... ook daadwerkelijk in de Rif, in het noorden van Marokko terechtkomt. En hier hadden we het natuurlijk in Nieuws en Co al over de vele vluchtelingen... die via Marokko naar Spanje toe... Komen. Een verslag van uh, Sander van Hoorn. Kees, straks nog even met de files. Het is bijna gebeurd met deze spits. Opvallend tocht de A2 Maastricht-Eindhoven, een half uurtje vertraging na een ongeluk bij Gratum. Vanaf echt staat er namelijk 6 kilometer file. Op de A15 vanaf Nijmegen naar Goorkum, een kwartier vertraging tussen de afrit Leerdam en de afrit Arkel. He's got his walls and his way.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 Andy Burrows is oorspronkelijk drummer... speelde in bands als Razorlight en later in We Are Scientists. Dit is zijn nummer, Hometown. Tien minuten voor half zeven. Sommige ouders houden heel de dag hun kind in de gaten via een gps-signaal. deskundigen maken zich daar zorgen over. Bijvoorbeeld Kathleen Gabriels... die zich op de TU Eindhoven bezighoudt met de ethische aspecten van techniek. Zij is bang dat het constant volgen van kinderen... hun autonomie op latere leeftijd in de weg staat. Hun zelfstandigheid. Ik praat erover met een van onze vaste gasten. Psychiater Glenn Helberg. Glenn, welkom. Dankjewel. Mijn ouders wisten gedurende de dag wel... Nou, meestal wel waar ik uithing... Uh, Maakten zich in ieder geval niet al te veel zorgen over. Uh, dat is alweer even een tijdje geleden. Waren zij ontaarde ouders vergeleken met de bezorgde ouders van nu? Of? Nee, dat, ik denk ik niet. dat denk ik niet. Ik denk dat jouw ouders een mentaal beeld hadden van waar je was. Ze kenden de buurt, ze kenden de omgeving, ze wisten met wie je omging. En die konden zich voorstellen om drie uur. Doet ze dat, en om vier uur doet ze dat, en om vijf uur is ze thuis. Je voelt je hebt een bepaald beeld. En op het moment dat, je, dat het je niet meer voldoet aan het beeld... dan worden ze ongerust. Want er is een bepaalde structuur, ook bij jou, ook bij de kinderen... die je dan elke dag eigenlijk een beetje herhaalt. Nee. Dus dat mentale beeld waarin je je opvoedt, waarmee je je kinderen ziet... dat was voldoende, en de omgeving lette ook op. Ja. Waar we het nu over hebben, is wat we internationaal noemen... helikopterouders. En helikopterouders, dat zijn ouders die eigenlijk continu te dicht op hun kind zitten. En als er iets misdreigd te gaan, willen ze het voor het kind oplossen. En daar komt het probleem. Eén van de zaken die bij opvoeding horen is... dat je juist als kind moet leren... als er iets is, moet ik het kunnen oplossen. Ja. Ook zonder mijn ouders. Dus als je ouders hebt die er continu dicht op zitten... dan belemmer je eigenlijk je kind om op die manier in het leven te staan... dat als er iets op je kind afkomt, dat je dat het kind het kan oplossen. Dus dat wat blijkt ook uit onderzoek dat kinderen die nou in de gaten worden gehouden uiteindelijk minder autonoom zijn in hun latere leven. Dat komt inderdaad te zijn. Inderdaad links uh, in onderzoek die dat uh, laten zien. En inderdaad, uh, de autonomie die je verwerft is erg belangrijk. Ga je bijvoorbeeld met de techniek die er is je kind in de gaten houden... dan doe je iets wat je eigenlijk moet doen en dat is opvoeden. En wat is opvoeden? Je kind veiligheid geven. Je kind stimuleren. Je kind ruimte geven om zich sociaal... Te ontwikkelen om zich intellectueel te ontwikkelen om zich te ontwikkelen in probleemoplossing en alle andere vaardigheden die er zijn ja en belangrijk dus voor je de... moet niet eigenlijk want ik probeer het te begrijpen glen je ja. moet eigenlijk um, het, niet voorkomen dat het kind in problemen komt natuurlijk al te erge problemen wel maar een kind moet hoe heeft ook recht om, om fouten te maken. Precies, het kind heeft recht om fouten te maken... en het kind heeft recht om het moment te kiezen... om jou te zeggen, pap, mam, uh, dit heb ik of dit heb ik niet. Maar om het vertrouwen te creëren... want vertrouwen is een hele belangrijke rol. Dat kind moet het vertrouwen hebben dat wanneer het kind bij jou komt... dat je niet boos wordt, nee. maar dat je dan ernaar luistert... en dat je dan met het kind gaat nadenken over wat er aan de hand is. Dus een van de zaken tegenover helikopterouderschap is eigenlijk... goede communicatie met je kind. Vertrouwen creëren tussen je kind. En een van de belangrijke dingen. En dat is, in welke context is dat? Zijn die ouders in staat om met elkaar... het gezin goed te leiden? Ja, ja, ja. Want die communicatie tussen die ouders is van belang. Niet altijd is het zo... dat wat je je kind vertelt... dat je kind dat opvolgt, maar je kind door datgene wat het ziet gebeuren in het gezin. Hmm. Dus het is heel belangrijk dat jij goed weet... wat is het gedricht, wat is het voorbeeld dat ik geef? Geven ouders door die mogelijkheden die ze hebben... misschien ook nu eerder toe aan angst die ze voelen... Uh, dat er wat met hun kind kan gebeuren. Ja, ik, probeer, ik probeer het te begrijpen waarom ouders hun kind willen volgen met GBS. Nou, ik, kan me voorstellen, ik kan me voorstellen dat als je... een, ik, ik heb helemaal niets tegen werkende ouders. Maar ik kan me voorstellen als je druk werkende ouders bent... ik ben zelf ook een werkende ouder... Dus dus hoe kan ik er tegen zijn? Maar als je druk bent en je wilt op een of andere manier je kind in de gaten houden, je wilt weten waar je kind is... terwijl jij nog naar die vergadering moet, et cetera, dat je gebruik wilt maken... van de nieuwe technieken. Uh -huh. Maar als er sprake is van die nieuwe technieken... moeten we ook gaan evalueren wat betekent dat eigenlijk voor het kind. Dus we moeten weten wat voor invloed gaat dit hebben... op de opvoeding en de ontwikkeling en de autonomie van kinderen. Want natuurlijk ben je als ouder bang dat je kind iets overkomt. Je wilt niet dat je kind onder de auto komt of ontvoerd wordt... of wat dan ook of het ongeluk krijgt. Maar daar gaat het om. Angstige ouders, of we dan bang zijn, bezorgd zijn, is wel alle tijden. Maar nu hebben we nieuwe middelen om daarmee om te gaan. En we moeten niet alles wat we kunnen ook gelijk gaan inzetten. Nee, en je, kan ook, je zou kunnen zeggen, je kan nieuwe techniek, techniek, nou ja, zo nieuw is het niet. Maar bijvoorbeeld WhatsApp uh, of andere tekstberichtjes gebruiken om met je kind te praten. Nou, die worden ook gebruikt. Ja. Uh, er, is, er is een onderzoek, wat ik helaas niet gelezen heb... dat zegt wat de mobiele telefoon al doet. Uh, de mobiele telefoon is al heel veel gedaan. Maar nu heb je ook die tracking systems. Want je kunt het gewoon gaan kopen in een of andere plek. En men zegt, kijk, als je op een groot strand bent... en je bent op vakantie en je hebt zo'n tracking system voor je kind... dan kan men zich voorstellen dat het te gebruiken is. Maar in het dagelijks leven, waarin je kind naar school gaat... om dat dan te gebruiken, daarvan zegt men... daar moeten we nu met elkaar de discussie op gaan, uh, over gaan gaan voeren. Het is belangrijk. Het komt, het komt eraan. We gaan steeds meer met die digitale mogelijkheden doen. Dus de discussie daarover en wat gaat het doen? En waar doen? ligt de grens eigenlijk van wat je, moet, wat, je, wat je kan en moet gebruiken? En daarom uh, is het goed als de discussie daarover begint. Want wat zou je advies zijn? Hoe, hoe kan je voorkomen dat ouders zich overdreven beschermend gaan gedragen... als ze opeens allerlei middelen hebben waarmee ze dat kunnen doen? Nou ja, de ouders moeten niet vergeten... dat er gewoon ook nog iets is als communicatie met je kind. Hè? Nee. Dus als je alles via ik, je kind in de gaten houdt... als je denkt dat de moderne middelen dat dat het oplost... dan zit je op het verkeerde adres. Want een van de dingen die altijd belangrijk zijn... De mens is fundamenteel relationeel. In de interactie gebeurt er iets. En daar, die directe overdracht, daar groeit het vertrouwen met je kind. Ja, dus praten met je kind. Veel praten. En luisteren. Ja, dat is, ja, dat is een onderdeel van praten. Ja, dat is heel ja. belangrijk. De, de, je, je, als jij praat en je alleen maar boodschappen uitzendt naar je kind, hmm. dan is dat eigenlijk zoiets van. Ik vertel je wat je moet doen, maar dan weet je nog niet wat er in je kind leeft. Luister naar je kind, weet je wat er in je kind leeft en goed luisteren. De functie van goed luisteren is dat de ander gaat praten. En het kind vertelt je iets wat het kind niet eens van plan was te gaan zeggen. Omdat jij in staat bent goed te luisteren, hoor je wat er in de wereld van je kind leeft. En dat geeft het kind ook vertrouwen. Uiteindelijk, hè? En dan geen heb je geen GPS-signalen meer nodig. Je hebt geen GPS-signalen nodig. Mooi, Glenn Helmberg. dankjewel voor jouw visie... op het gebruik van GPS uh, van ouders op, bij kinderen. Tot zover Nieuws in koop. Met erin het bijvoeren van dieren op de Oostvaardersplassen... oogmetingen via internet en MH17-nabestaanden... die op Wildersbezoek aan Rusland reageren. Ik was daar eerlijk gezegd behoorlijk nijdig over. Wilders die zegt uh, betere relaties met Rusland in plaats van vijandschap. Dan voelt dat als een soort verraad aan de nabestaat. Dat is in het Nederlands belang, daarom ben ik hier in Rusland, schrijft hij. Eerlijk gezegd vind ik het nogal aanmatigende verklaring. Bij ieder gesprek stel ik ook aan de orde dat Rusland moet meewerken. alsof meneer Wilders zijn uppie in staat zou zijn om de verhoudingen tussen Nederland en Rusland te managen. Maar wat hij nou precies met dat bezoek wil, dat weten we Net niet. En dat doet alsof er helemaal niks aan de hand is. Op dat scherm, daar komen die tekentjes. Dat je daar last van kan krijgen als drager van een bril. Vervolgens zegt hij, doe je schoenen uit. Dat heb ik ook nog nooit bij een officier En hoe doen trouwens. Uitgemergelde dieren. Moedwillig, elk jaar. De dieren, de hongersdood, tegemoet gaan. Zo'n boer dat in Nederland doen? Dan gaan we ze z'n allen op teelt, want dat is gewoon dierenmizandeling. Voer jij bij? Durf jij het nog? al veel eerder bijgevoerd. Maar... Dit is geen natuurgebied. Een weiland met een hek omheen. Als je ze nu bijvoert, gaan ze ook dood. Morgen zijn we er weer. Straks is er bekervoetbal bij langs de lijn en omstreken met Robert Meder en Rensse Klaar. Maar veel plezier daarmee. Fijne avond. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Buitenlandse hackers zijn binnengedrongen in beveiligde netwerken van verschillende Duitse overheidsdiensten. Volgens Duitse media waren onder meer de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie doelwit. De autoriteiten zeggen dat de betrokken overheidsdiensten hun computersystemen inmiddels beter hebben beveiligd. Het is niet bekend wat er is buitgemaakt. In Groningen heeft de politie een hennepkwekerij ontdekt in een vrachtwagen. De truck stond geparkeerd in een loods op een industrieterrein. Achter de laadklep vonden agenten een compleet ingerichte kwekerij met 250 hennepplanten. De stroomstoring bij KLM en Transavia op Schiphol is voorbij. Door de storing zijn 29 vluchten geannuleerd en tientallen vluchten zijn vertraagd. De helpdesk van KLM was ook een tijdje moeilijk bereikbaar. Komende uren moeten reizigers nog wel rekening houden met vertragingen. En zo'n zestig mensen die waren geëvacueerd uit de omgeving van een sportcomplex in Geleen kunnen weer naar huis. Het complex werd ontruimd vanwege een ammoniaklek. Dat was ontstaan in de technische ruimte van de schaatsbaan van het sportcomplex. De brandweer kon voorkomen dat de stof zich verder verspreidde. Het weer Gerrit Hiemstra. Files staan er nog op de A9 vanuit de Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Aakensloot en Knoppen-Kooimeer, 4 kilometer. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Damstad 5 kilometer. En als laatste op de A58 vanaf Tilburg naar Breda, bij Bavel, 6 kilometer. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer hele goede avond. Bent u klaar voor een avondje vol met livesport? Want dat ja, hebben we. Zeker. De beide wedstrijden in de halve finales van het bekertoernooi die gaan we natuurlijk volgen. We gaan zo meteen lekker schakelen met Alkmaar... en later op de avond zitten we natuurlijk in de Kuip. Ja, Jeroen Elsof, eerst eventjes naar jou bij AZ tegen Twente. Gaat zo beginnen, hè? Ja, de spelers staan op het veld en schudden elkaar de handen... geven elkaar een high-five en springen vooral nog heel erg veel... Want mocht het u zijn ontgaan, het is nogal koud vanavond. Ik hoorde Gert Riems zeggen, tenminste dat zijn mijn collega's. Gert de zei 20 minuten geleden op de radio... als je buiten koud vindt, heb je te weinig kleren aan. Dus zal je gewoon een trui moeten trekken, dames heren. Nou, ja, dat kan. Dan kan het hier aan ons niet liggen. Want ik heb 18 truien aan, 16 broeken, 8 schoenen. En nog een deken heeft AZ hier uitgedeeld om over ons heen te doen. Ik zie nu ook, sorry, ik heb een scherm hier. Ik zag even een paar van die kinderen staan met zo'n bal in de hand. Hevig trillend van. Oh, ja, ze zijn allemaal ziek straks, dus uh, ja, ja, ja. dat vinden die ouders allemaal lekker, want het is vakantie nog, dus uh, die ja. zitten dan morgen, ja, overmorgen thuis met een ziek kind. <laughs> nee, dat zal, nee, dat zal allemaal reuze meevallen. Respect overigens voor de supporters links van mij, niet alleen supporters van AZ uiteraard die naar het stadion zijn gekomen en het zijn er veel, want het loopt nu echt goed vol in Alkmaar op dit uh, toch lastige tijdstip van half zeven qua aftrap, maar het vak van FC Twente... Daar zitten toch een paar duizend Twente-fans en dan moet je dus uh, ja, of niet naar je werk of vroeg van je werk om met die bussen hier naartoe te komen. Nou, die zijn gekomen, die hebben genoten van bier in de bus en staan nu in de kou. En uh, dit is eigenlijk een poging van Twente om het seizoen enigszins te redden hè, in uh, degradatienood. Maar nu wel in de halve finale van de Beker tegen AZ dat alweer de zesde halve finale speelt in zeven jaar. De ploegen gaan naar de middenstip toe. Daar gaat de bal straks gebracht worden door Danny Makkely. En dan is de, de eerste halve finale in dit bekertoernooi aanstaande. En dan gaan we kijken naar uh, WK Baan. Waar Sebastian Timmerman uh, rondetijden ziet. Die, die hij uh, de afgelopen weken wel anders heeft gezien. Uh, <lacht> goedenavond. Ja, goedenavond Robert. Welkom thuis. Ja. Dankjewel, dankjewel. Ja, en, uh, ik wilde zeggen Siberisch hardhout, maar ik heb me net laten vertellen... dat het Nieuw-Zeelands hardhout is, oh. dat hier ligt in Apeldoorn... en in Arnhem overigens uh, bewerkt. 2018 voor het eerst er is een WK-baan in Nederland sinds zeven uh, jaar. Het WK dus hier in Apeldoorn dat vanavond gaat beginnen met uh, de teamsprints... voor mannen en voor vrouwen. En vooral bij de mannen is daar uh, ja, echt wel hoop op meer dan zomaar een medaille. Daar is Nederland echt wel kansrijk voor, uh, voor de titel. Bij de vrouwen zou het mooi zijn als er een medaille wordt behaald... En we rijden de scratch, om dan maar even een schaatsterm te gebruiken. Dat is een soort massastart. Dus een, een tondorla, eigenlijk, die rit in lijn. Kirsten Wild doet daar mee. En als de kwartjes goed vallen, dan is zij zeker ook uh, medaillekandidaat. Dat zijn, zeg maar, de onderdelen, de drie onderdelen waarop Nederlanders in actie komen op deze avond van dit uh, wereldkampioenschap. Lekker in 25 graden. Ik heb mijn trui uitgedaan. Ik zit lekker in mijn t-shirtje te kijken naar uh, de baan waar dadelijk de eerste atleten op gaan verschijnen. Sommige verslaggevers zijn naar uh, jaloers op. Er wordt trouwens ook nog geschaatst hè, vanavond. De eerste marathon op natuurreis die gaan we ook volgen in Haaksbergen. Dat is vanaf 7 uur. Maar vanavond is dus ook de avond van de twee halve finales in de KVB-beker. Later vanavond Feyenoord tegen Willem II. Maar nu op het punt van beginnen AZ tegen FC Twente. Met Frank Wielaert en Jeroen Els. En hier in de studio Andries Jonker die meekijkt en de avond zal vullen met zijn analyses van de duels. Gaan jullie gang. We zijn net begonnen, een paar tellen geleden. AZ trapte af, inderdaad het uitvak, in de perskamer net ook wel het Friesvak genoemd, uh, uh, zit behoorlijk vol. Dat is mooi, want uh, ze klaagde in eerste instantie bij FC Twente dat uh, het nogal vroeg was, half zeven. Maar er zijn er toch uh, ruim duizend die een uh, vrije hebben genomen. En een coolbox mee met bier. Minstens één zit er in het uitvak. dat je daar een coolbox bij nodig hebt vanavond. Daar snapt echt helemaal niemand dat van. Maar goed, er is er toch echt minimaal één in het uitvak. Intussen uh, speelt AZ rond de middenlijn de bal rond in de achterhoede. Hoe weet je dat? Nou, ik hoorde dat net. Oh, ik wil zeggen. Want je wil heel goede ogen hebben om dat te zien. AZ heeft uh, de bal. En uh, wat je ziet in uh, de eerste minuut van de wedstrijd... is vermoedelijk ook het spelbeeld dat we de hele avond gaan zien. Namelijk AZ dat de bal heeft. En uh, Twente dat in zal zakken. Zal proberen tegen te houden en op de counter gokt met voorin Asaidi. Hij is terug. Tijdje niet fit geweest. Nu klaargestond voor deze wedstrijd. Goed voor zes goals in de Eredivisie. Overigens ooit uit de jeugd van AZ weggestuurd. Oussama Assaidi. Hij staat nu voorin met Frederik Jensen aan de kant van FC Twente. Waar natuurlijk Gert-Jan Verbeek de trainer is. En Verbeek is terug op bekend terrein. Was hier trainer. En boekte dus zijn grootste succes uit zijn carrière. Namelijk de bekerwinst met AZ in 2013. En dat is overigens ook de laatste hoofdprijs die AZ wist te winnen. En ze hopen dus uh, na de verloren bekerfinale van vorig seizoen een nieuwe gooi te doen naar bekersucces succes in april. Maar dan moet het dus voorbij Twente. AZ heeft de bal, speelt die rond en het mag opnieuw beginnen van achteruit via Stijn Buitens. Ja, er loopt er nog eentje bij FC Twente die in 2013 ook de beker won met uh, AZ en Gert-Jan Verbeek. Dat is uh, Adam Maher. En, uh, die loopt nu vooral te verdedigen. En dat doet hij op eigen helft door uh, vooral zo kort mogelijk bij elkaar te blijven staan. En die van AZ spelen opnieuw de bal heen en weer. In de achterhoede had Sidiakos. Probeert uh, ja-handbaks te bereiken. Maar speelt die bal een meter achter ja-handbaks? Zo gaat hij over de uh, zijlijn. En kan FC 20 een ingooien via Cuevas. Wij zeggen een van de vijf verdedigers. Verbeek zegt een van de drie aanvallers. Is maar net hoe je het wil zien. Drommel is degene die nu de bal uh, aangespeeld krijgt. En uh, die schiet hem dan hard en ver naar voren. Svensson is degene die oppikt voor AZ. Had ze de Jakos, mooi driehoekje. Met uh, de En dan is Svensson weer in balbezit. Die kan doorlopen. Wijfelt even. Doet dat toch. Maar waar kan hij dan uiteindelijk de bal kwijt? Hij denkt bij Gustil. Dat is niet zo. Twente pikt op. Die zal geen last hebben van de chaos. Svensson. Net als uh, Michio. Een Noor. Overigens komt uh, Michio uit Scherdal in Noorwegen daar werd ooit min 26 gemeten dus die denkt euh, nou het zal mij allemaal wel euh, een zorg zijn dat gedoe over die kou vandaag al heeft hij wel handschoen aan dat is voor een Noord denk ik al heel wat en ook nog lange mouwen Bal zit voor FC Twente bal wordt langs voetskies gespeeld eigenlijk op een makkelijke manier dus neemt AZ weer over en begint het weer aan een opbouw en, uh, dat zullen we dus heel veel zien AZ is gewend de bal te hebben dit seizoen en weet ook dat steeds meer tegenstanders en Twente zal dat Gezien de huidige staat zeker doen. Zich terugtrekken op eigen helft. En dan gokken op de snelheid. En de snelheid moet in dit geval zeker worden gebracht door Asaidi Maar die komt er voorlopig nog niet aan. De bal gaat aan de linkerkant van het veld naar Aoyan. Jan gaat hem ook weer terugspelen. Zo doet AZ het ontzettend rustig aan. AZ had het over... en, uh, niet al te lange tijd geleden best lastig gehad in Enschede. Dat uh, was aan de uitslag niet te zien. 0-4. Maar in de eerste helft kreeg Twente toen aardig wat kansen. Kuwevas kreeg uiteindelijk rood en Weghorst maakte er twee. Toen werd het nog 0-4 en was heel Twente boos op de scheidsrechter. Maar AZ juichte vooral en ging door met waar het mee bezig was. Namelijk heel goed voetballen bij tegenstanders en ook in eigen stadion dit seizoen. Al is het wachten nu nog op de eerste fatsoenlijke aanval. In de vierde minuut is het 0-0. En ook nu lukt het niet. Want de bal wordt ingeleverd door Ouwejan. Ja, hij heeft hem alweer terug. Van der Lely komt er niet mee weg. Staat meteen tussen twee AZ'ers in. En dus kan AZ alsnog door Weghorst verplaatsen. Spel naar de rechterkant. Ja, Handbaks kan die bal inbrengen. Doet dat veel te scherp. En veel te hoog. En uh, buiten bereik van alles en iedereen. Zelfs Drommel weigert er achteraan te gaan. En die wacht gewoon tot de bal naar hem toe komt voor een doeltrap. En zo kan Twente weer heel even wat doen met de balbezit. Ook Twente is een ploeg die eigenlijk de bal moet hebben. Is helemaal niet zo goed verdedigend. Ja, tegen AZ in Alkmaar wordt je daar al snel toe gedwongen. En hebben ze nu zelf ook die stelling genomen. Dus we gaan eerst maar eens wachten. En proberen die bal uh, uh, is gewoon rustig in de ploeg te krijgen. Twente is ook niet zo heel erg uh, ploeg van de duelkracht. En we zien dus heel langzaam, maar zeker dat AZ stukje bij beetje opschuift. Nu doen ze dat niet zo heel goed. Bal zomaar ingeleverd. En dat nog op de eigen helft. En van de lady ja, gaat helemaal terug naar de eigen keeper via bijen. We zijn bijna vijf minuten onderweg. Het staat nog 0-0. Afgelopen weekend was ze in Zuid-Korea nog goed voor Olympisch brons op de massastart. Vandaag staat Irene Schouten alweer op het ijs in Haaksbergen... voor de eerste marathon op natuurreis deze winter. Na feesten, huldigingen en vooral weinig slaap... sprak Herbert Dijkstra zojuist met Irene Schouten. Ja, je bent maandag teruggekomen in Nederland. Wat is er allemaal op je afgekomen? Ja, heel veel. Ik ben eigenlijk gewoon een beetje geleefd. Het, uh, je gaat van huldiging naar huldiging... Tussendoor moet je eigenlijk nog even trainen, maar daar ja, heb je eigenlijk nog geen tijd voor. Tas uitpakken, heel veel werk. En uh, ja, tussendoor komen ook allemaal familie langs. En uh, ja, dan staat er opeens een natuurreiswesten op het programma, nou, dan maak je daar wel tijd voor. Ja, want heb je, heb je last van een jetlek? Ja, ik, ben, ik uh, kom net uh, in de auto hier naartoe en ik sliep. Dus ik moet nog even wakker worden. Waarom wil je nu zo graag toch... Meteen op natuurreis. Je hebt een Olympische medaille. Je zou voor de rest van het seizoen eventjes rustig aan kunnen doen. Ja, toen ik echt net wakker werd, toen dacht ik ook, oh, waarom ben ik hier naartoe? Maar ja, nu word ik wakker en ik weet niet, het is toch wel de, de, of de geur of het gevoel van kou. En dat je op natuurreis mag rijden, dat is wel gewoon ja, iets magisch. Dus ja, ik ben nu wel blij dat ik hier sta. Ja, magisch, dat zijn ook Olympische Spelen dat dus met hier in Haaksbergen. Um, ja, het is heel wat anders. Het uh, Olympische Spelen is natuurlijk wereldwijd zo groot. En natuurreis in Nederland ja, is in Nederland zo groot. Ja, ik kan het niet helemaal goed uitleggen. Het geeft alle twee gewoon wat. Het is extreem koud. Die anderen, jouw collega's, marathonschaatsers, komen allemaal uit Zweden. Was het min 25. Jij komt uit een hal. Lukt het je wel vanavond, denk je? Wat lekker, om een rondje te rijden of om te winnen? te winnen? Nou, ik, ja, weet je, ik voel, ik heb natuurlijk wel een andere voorbereiding en ik heb niet echt het gevoel dat ik denk, oké, okay, ik, ik, ik ga hem winnen, terwijl ik dat soms met andere wedstrijden wel heb. Maar ik vind het gewoon zo mooi om te rijden en ik zie wel wat er gebeurt. Al natuurijs, dat is het toch, ja, ja, dat is wel ja, waar veel maritonschaatsen het om doen. Om 7 uur, dan gaan de vrouwen daarvan starten in Haaksberg. En een uurtje later zijn de mannen aan de beurt. Gaan we weer naar het voetballen, naar AZ tegen Twente. Een minuutje of 7 uh, zijn we onderweg. Frank en Ja, het is nog altijd 0-0. Uh, Ik dacht heel even dat Twente de bal ging overnemen. Maar dat is helemaal niet zo, want er wordt over training gemaakt op Jahanbak, zegt Makkelie, Dus kan AZ een vrije trap nemen ter de hoogte van de middenlijn. Dus had ze degene die dat doet. Balletje uh, de breedte in richting Wouters En zo gaan we vanzelf naar de linkerkant, naar oude Jan. Die zoekt van de lely op. En uh, die uh, hebben geen contact met z'n tweeën. Want Van der Lely mist de bal volledig. Fuskic is dan degene die overneemt, zegt Twente. En dan gaat Twente doen wat ze graag willen doen. Namelijk zo snel mogelijk eruit komen. Via diezelfde Fuskic en Asaidi. Die laatste is uh, nu in balbezit. Neemt een beetje moeizaam de bal aan. Maar is wel in één beweging. Svensson kwijt. Fuskic dan ook in één beweging. in directe tegenstander. Daar had hij Jacos kwijt. Bal voorgegeven. Over Jensen heen. En dan heeft Twente niet zo heel veel mensen verder voor. En dat is dan wel weer een probleem om verder te voetballen. Maar Her houdt de bal in ieder geval aan de rechterkant van het veld binnen. Dus zo loopt die aanval van Twente gewoon verder. Maar Her krijgt de bal terug. Nu het stafstopgebied in. Daar wordt hij tegengehouden. Geen overtreding. Dus kan de AZ overnemen. Ja, als het uh, wel een overtreding was. Dan hadden we dat ook wel gehoord. Want er is een video vanavond. Dat is Paul van Boekel. Die zit in Hilfsom. Niet uh, ver van de op, radiocollega's op, op, op, vandaan. Kand. Lekker binnen. Ja, lekker binnen. En uh, die heeft dus contact met de scheidsrechter Makkeli. over zo'n ervaren videoscheidsrechter zelf. En uh, er zal dus worden ingegrepen op het moment dat er twijfel is over een overtreding. Ernstige twijfel eigenlijk. Er wordt alleen maar ingegrepen op het moment dat de videoscheidsrechter zeker weet dat het een fout is van de scheidsrechter op het veld. Dat leidde vorig seizoen overigens in die halve finale hier tussen AZ en Cambuur tot een afgekeurde goal van AZ in de laatste seconde. Uiteindelijk had AZ penalty's nodig om van Cambuur af te komen. En AZ heeft het nu ook even lastig in de negende minuut. Want er komt een hoekschop aan van FC Twente. Toch de momenten waar Twente het van moet hebben. Maar je handbaks peert de bal naar voren. Daar is helemaal niemand. Behalve Cuevas, de Kleine linksback, die de bal terug inbrengt. Het is een aardige fase van FC Twente. Dat nu veel balbezit heeft op de speelhelft van AZ. Nu weer inlevert en haalt Weghorst weg. Maar AZ... Komt nog niet in een lekker ritme op dat lastig bespeelbare veld. Niet omdat het er zo slecht bij uh, ligt, maar puur omdat het hard is. En dus kijkt Arne Slot, de assistent van Van der Brom, het seizoen nog in dienst van Cambuur. Dat dus uh, hier uh, via penalty's uitging, wat moeilijk. Want AZ, uh, ja, het loopt daar nog niet zoals ze zouden willen. Twente gooit in via Van der Lely, doet dat uh, in de achteruit naar uh, Lam, oud speler van uh, AZ. De, niet heel veel verder. Hij speelde wel eens in het eerste, maar toch vooral in uh, jong AZ. Hij heeft wel Europese ervaring opgedaan bij AZ in het eerste. En officieel de beker gewonnen trouwens, ja. want hij speelde dat seizoen uh, tegen Den Bosch één keer mee. Maar dan krijg je wel volgens mij zo'n uh, klein bekertje. Een bekertje of een badjas, weet niet precies. Ja, ja, nou, hij speelde ook mee in de Europa League tegen Paok Saloniki. Dat deed hij heel behoorlijk en daarmee heeft hij in ieder geval zijn eredivisie carrière een stuk opgelengd. Onder andere dus bij uh, PEC en UFC Twente. Assaidi wordt aangespeeld. Svensson houdt hem vast en werkt die bal weg. Dat uh, mag allemaal doorgaan. Mitsjeu dan. En uiteindelijk wordt er een overtreding gezien uh, door Makkarli van Fuskic. Die het daar niet mee eens is. De Sloveen. Maar hij moet wel de bal teruggeven. Halverwege de helft uh, van AZ mogen zij een vrije trap nemen op hun eigen helft. Dus die vrije trap is alweer genomen. Aujan is de meest vrije achterin. Dus die wordt snel gevonden voor de volgende aanval. Aujan combineert met Idrissi de uitblinker van afgelopen weekend voor AZ... Overigens is Idrisi sowieso goed bezig sinds hij hier is gekomen. Speelde dus goed tegen Sparta met een goal en een assist. De bal is nu alweer aan de andere kant van het veld bij Svensson. Die gaat lopen, lopen, lopen. En brengt hem terug bij Idrisi. Die nu maar eens tempo maakt en zo'n actie gaat maken. Gelijk 1-2 man door de benen. Idrisi, het is gelijk gevaarlijk. Het schot wordt dan uiteindelijk geblokt. En Beland in de handen van Joel Drommel. Maar dat is dan voor het eerst uh, iets waarvan je denkt. Ja dat ziet er dan aan uh, de kant van AZ aardig uit. Dat is dan voor het eerst een beetje dreigend. Maar verder ook niets. En aan de andere kant heeft uh, Aseidi de bal. Is het buitenspel voor Frederik Jensen. En dat is uh, correct gegeven. Constateert door de assistent scheidsrechter. Maar in die momenten, in die countermomenten, zie je wel dat uh, het prettig is voor Twente om Asaidi terug te hebben. Want hij heeft natuurlijk behoorlijk veel klasse in huis. En zorgt voor uh, direct wat gevaar. Gevaar wat we de laatste weken amper zagen bij FC Twente. Maar het staat na bijna 12 minuten. In Alkmaar nog wel. 0 -0. Ja, ik zei al in de studio, kijkt Andries Jonker mee. Andries, goedenavond, harte welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. Uh, ben, je, ben je momenteel helemaal uh, voetballoos of in ieder geval clubloos, professioneel gezien? Ja, ik ben clubloos, maar ik ga wel veel wedstrijden kijken op allerlei niveaus. En ik, uh, ja, ik help een aantal coaches en clubs die, uh, die vragen me om advies. En dat vind ik best leuk om dat te doen. Oké, okay, kan me voorstellen. Uh, je hebt de beginfase gezien, is je iets opgevallen? Ik heb Twente een paar weken geleden in de arena tegen Ajax gezien. En dit, dit lijkt erop. Ze trekken zich gelijk ver terug. En AZ moet het spel maken. Ja, en aan AZ-opdrachten door te komen waarbij Twente probeert te counteren. En op het moment dat Twente aan het voetballen komt... dan zie je elke keer weer dat ze eigenlijk hartstikke aardige spelers hebben. En een heel aardige ploeg hebben. Ja. Maar ze trekken zichzelf heel, heel erg ver terug... Ja, dan is het altijd maar wachten waar ze de bal een keer veroveren. Je bedoelt een beetje onterecht, dat ze, dat ze zichzelf onderwaarderen. Bedoel je dat zo te zeggen? Ja, ik begrijp dat wel. Er is al veel angst in die ploeg zitten en, en, en misschien gebrek aan zelfvertrouwen. Maar eigenlijk, bij Vlager, zie je gewoon dat er goed gevoetbald wordt. En ze hebben natuurlijk ook een aantal prima voetballers op het veld. Ja. Met jongens als Maher en Asiri. Ja, ja zeker. Zie je uh, Twente, uh, uh, zoals je dat nu ziet, zie je, zie je ze aan voor een verrassing vanavond? Ja, ik denk dat de AZ dat vooral niet moet onderschatten. Ook bij Ajax zijn ze heel dicht bij een puntendeling geweest. En nu komen ze er in tegenstand tot de wedstrijd bij Ajax al wat sneller uit. Hè. Het is nu nog 12 minuten gespeeld. Toch al een paar keer bij de goal van uh, AZ geweest. Dat was bij Ajax uh, helemaal niet het geval. Ja, je bedoelt het zelfvertrouwen neemt, uh, neemt toe. dat zie je. Ja, wellicht. wellicht. In ieder geval uh, eerder in de wedstrijd op de helft van de tegenpartij, en dat zie ik dan maar als een plus. Ja. Ja, maar dan ben je bent een beetje sceptisch over het feit dat er überhaupt gevoetbald wordt hè, met, dit, uh, met deze temperaturen. Ja, ik, ik denk dat je voor, uh, voor de toeschouwers speelt. En, uh, ik kan me niet voorstellen dat iemand met plezier uh, onder deze omstandigheden naar betaald voetbal gaat kijken. Dus uh, ja, in andere landen wordt dan geschoven, makkelijk geschoven. Hier is het altijd moeilijk om wedstrijden te verschuiven. Maar we spelen betaald voetbal voor de mensen op de tribunes in eerste instantie. Dat ben ik nog steeds van mening. Een leeg ja. stadion is niet leuk hoor. Ja, nee. nou ja, dan, dan is de vraag, moet je nu gaan voetballen? Ja. Nou ja, er wordt gevoetbald in ieder geval. Dus je moet ermee mee doen. Dan gaan we het ermee doen. Zo is het. Er wordt ook uh, gebaan -wiel Rent vanavond in Apeldoorn. Het WK. Sebastian Timmerman is daar. Als het goed is gaan zometeen die kwalificatie voor de teamsprint beginnen. Bas bij de vrouwen uh, in eerste instantie. Laurine van Riesen zit klaar. Dat zit ook Hettie van der Wouw. Nou, van Riesen, die naam kennen we wel. We zijn wel gewend al jarenlang om die naam in de winter uit te spreken. ex gaatster in Vancouver. Nog bronzen medaillewinnares Acht jaar geleden op de duizend meter. Daarna overgestapt naar de wielenbaan. Was er in Rio bij op de fiets met Elis Ligley. En rijdt nu op de teamsprint in de kwalificatie eerste ronde. Het gaat om de tijd die je rijdt. Samen met de 19 jaar jonge Hettie van der Wouw Wou uit Kaatsheuvel. Nederlandse Ploeg maakt zich klaar. 3, 2, 1. Daar zijn we vertrokken. Snelste tijd. Na, ja, we zijn vertrokken, maar niet goed vertrokken tegen Italië. De starter keurt deze start af. De overtreding of door Nederland of door Italië begaan. Dat kon ik moeilijk zien, want ik concentreerde me vooral op het rijden op het starten van Van Ries en Van der Wauw. Maar ergens iets, is iets niet goed gegaan. Dus gaan we dadelijk opnieuw beginnen. Het gaat dus om de tijd. Dit is de vierde hit, heat. Nog even meegeven dat Mexico op dit moment de snelste tijd heeft. 33.604. Dat is een tijd die moeten Van Riesen en Van der Wouw ook al wel kunnen rijden... als ze in goede doen zijn. De beste acht landen van de veertien landen die meedoen aan deze kwalificatie... gaan door naar de halve finale. Het duurt dus nog even een minuutje, anderhalf, twee minuten... voordat we Van Riesen en Van der Wouw opnieuw in actie gaan zien. Dankjewel, Sebastian Timmerman gaan we denk ik weer even terug naar het veld. De halffinale van de Beker. Een kwartiertje onderweg AZ tegen Twente. En dan gaan we naar Frank Wielaert en Jeroen Elso. Uh, ja, het is nog altijd 0-0. AZ heeft de bal. Op zich uh, verandert het dan niet zo heel gek veel... ten opzichte van uh, een paar minuten geleden. Weer spelen ze achter in de bal rond. Wuitens, breed naar uh, Diakos. Dan komt... Uh, Jahan Baks zal weer de bal halen bij de middenlijn om eens te kijken of hij een aanloopje kan nemen ten opzichte van uh, Kuevas. Dat kan hij inderdaad. Kuevas is hem ook meteen kwijt. Krijgt de bal weer terug van Svensson. Jahan Baks dan weer terug naar Svensson. Legt hem klaar voor Jahan Baks. Hij had er even niet op gerekend. Stond stil, was niet in beweging en dan wordt er een tik uitgedeeld door Svensson. Die krijgt daarvoor uh, op zijn minst een standje. Kuevas is het slachtoffer. Die uh, rollenbol door zijn eigen strafschapgebied heen. Op de punt aan de uh, rechterkant. Maar uh, als je daarvoor uh, fluit, dan misschien moet je ook even eerst maar eens kijken wat er dan uh, precies gebeurt. Is het Svensson die een tik uitdeelt? Nee, het is uh, Jahanbaks. Een uh, onderarm die, die hij uh, tegen het gezicht van Cuevas aanzet. Hij zet zich eigenlijk af tegen de Chileen op het moment dat hij probeert de bal te veroveren. En uh, dus is het uh, Jahanbaks die daar het standje krijgt. En nu ook zijn verontschuldigingen aanbiedt bij de Chileen. Ja, daar heeft hij niet zo gek veel aan. De Chileen heeft pijn. Ja. ja. Sorry, ik dacht dat we even naar uh, Sebastian gingen. Ja, dat doen we ook. Uh, we gaan naar het wielrennen. Tweede poging. Uh, is dat ook zo bij het uh, baanwielrennen? Tweede valse start is uh, wegwezen. Dan is het uh, over en uit, ja. De eerste wedstrijd trouwens gemaakt door Hetty uh, van der Wouw... die uh, te vroeg, net iets te vroeg... haar voorwiel zeg maar, over de lijn drukte. Ze moet, je moet als uh, tweede rijster echt warte, wachten... tot degene die het eerste rondje als koploopster voor de rekening neemt... Uh, zeg maar vertrokken is en dan moet je daar achteraan. En Degene die namens Nederland start op dit moment is dus Laurine van Rissen Die staat nu nog naast haar fiets. Klok telt al wel af. Het staat op 40 seconden. Betekent dat we dan dus gaan beginnen. Van de Wouw zit al klaar. Van Rissen neemt nu weer plaats op de fiets. Voeten worden vastgegespt door de nieuwe bondscoach Bill Hoek. De Duitser dit seizoen met zijn neus in de boter gevallen... want het ging ontzettend goed in de wereldbekerwedstrijden. Trouwens ook bij het EK in oktober. De Nederlandse mannen met name, maar toch ook de vrouwelijke sprinsters hebben links en rechts goede resultaten behaald. Medailles behaald in de wereldbekers. Maar ja, dit is toch de zeg maar, eerste afrekening van Hoek ook. Hoe staat het ervoor met de sprinters... aan het einde van deze eerste winter onder zijn leiding? Acht seconden, de klok telt de laatste seconde af... Van Riesen en Van der Wouw. We zitten klaar. Snelste tijd dus van Mexico, 33 6 Start gelukkig nu wel goed. En dan is het Van Riesen, die moet proberen om dat hele zware verzet waarmee deze sprinters rijden, om dat op gang te krijgen. En het is de tweede keer pas dat ze samen met Van der Wouw in actie komt. De eerste keer was bij de Wereldbeker dit seizoen in Milton in Canada eind december. En toen eindigde Nederland op de tweede plaats. Nederland opent goed. 19-1 is in ieder geval de snelste opening tot nu toe. Gereden door Laurine van en nu moet Van der Wouw het afmaken. Komt ze binnen de 33-6 uit. Dat zou een goede prestatie zijn voor Nederland. En dat lukt haar ruim. 33 seconden en 415 ste Daarmee staat Nederland na 4 van de 7 hits aan de leiding. En dat betekent dus ook... Dat we nu al zeker weten dat het Nederlandse koppel van Riesen en van der Wouw... bij de top 8 zit en dus zich heeft gekwalificeerd voor de halve finale. Terug naar AZ tegen Twente. Twente dus volgens Anders Jonker met veel eh, kwaliteiten in de ploeg. Maar ja, Frank en Jeroen, durven dat al een beetje te laten zien? Nou ja, kijk, uh, Andries uh, heeft het spelplan uitgelegd. dat uh, Daar hoef je ook geen... Uh, in, in dit geval geen voetbal voor gestudeerd te hebben. Want als je met vijf man achterop start, dan hadden wij ook... Uh, uh, en uh, dat zien we ook de laatste weken natuurlijk. En ook vanavond kunnen, kunnen zien. Het wordt overgelaten aan die creatievelingen voorin. Vuskic is trouwens ook best een aardige voetballer. Ondanks het feit dat hij natuurlijk voor een leeg doel uh, miste in Utrecht dit seizoen. Maher kan natuurlijk voetballen. Assi die kan voetballen. En die Frederik Jensen kan ook voetballen. En eigenlijk uh, heeft Twente gewoon bedacht. We moeten zorgen dat als we de bal overnemen. Dat die vier de bal krijgen. En je ziet wel wat momenten dat je denkt van nou... Dat doet Twente best aardig. En je ziet ook een heleboel momenten tot nu toe waarvan je denkt, nou dat doet AZ helemaal niet zo goed. Want AZ is natuurlijk uh, volgens velen, en ik ben er een van... Een van de best voetballende ploegen dit seizoen in de Eredivisie. Maar dat zie je in de eerste 20 minuten. 0-0 hier nog helemaal niet terug. En dat hoort ook wel een beetje bij het beker-toernooi voor AZ de laatste jaren. AZ dat uh, meerdere malen thuis halve finales heeft gespeeld. Zoals dus voorseizoen seizoen tegen Cambuur. Maar ook nog niet zo lang geleden tegen Heracles. Een jaar of 4-5 terug. Toen ging het onderuit. AZ heeft het in eigen huis in de halve finale van de beker. Altijd lastig, zo ook nu, want daar komt Twente weer was met een voorzet in de richting van Jensen. Voorzet is onnauwkeurig. Het is niet de eerste keer dat Jensen een voorzet voorbij dan wel over zich heen ziet gaan. In zo'n omschakelmomentje, zo'n uitbraak van FC Twente. Dat ze even de ruimte krijgen om die voorzet ook daadwerkelijk te geven. Zo na 20 minuten. Dat is nu toe twee, drie keer gebeurd. En AZ lijkt dus wel gewaarschuwd. Zo langzaam maar zeker. Maar vooralsnog trekken ze zich daar niet zo heel gek veel van aan. Al die uh, waarschuwingen die ze hebben gekregen. Wuitens, balletje ingeleverd bij Koopmeiners In de middencirkel, naar de rechterkant, naar Svensson. Nog altijd de hoogte van de middenlijn. Veel verder dan dat komt AZ ook niet. Want als ze uh, nou ja, proberen een van de aanvallers aan te spelen... dan doorgaans zit er wel een Twentebeen tussen. Je ziet ze ook zoeken, de mannen uit Alkmaar. Waar kunnen we iemand vinden? En als die bal dan diepte ingaat, in dit geval richting Gruestil. Oh. dan gaat het mis. Maar dan moet je wel goed opletten bij uitverdedigen. En bij je... En dan zie je ook meteen waar Twente zo ontzettend kwetsbaar is. Namelijk achterin. En uh, Bijen gaat daar bijna de fout in. Schiet een bal tegen zijn tegenstander op. En dan uh, zouden ze bijna door kunnen lopen AZ. Door drommel kan het niet. En AZ heeft inmiddels weer de bal. Koopbeiners heeft hem. Um, over dat systeem van Twente. Daar wordt heel veel over gezegd en geschreven. Intern wordt er vooral heel veel over gezegd. Maar niet tegen Verbeek. En ook tegen de media durven de spelers hun mond voor de camera niet echt open te doen, maar uh, wat wel duidelijk is is dat de spelers eigenlijk helemaal niet graag met vijf achterop spelen, maar het is het plan wat uh, Verbeek heeft gekozen voorlopig en misschien wel voor de rest van het seizoen hij vindt dat nodig en uh, ja, het is bij Verbeek wel zo dat als hij ze heeft bedacht dat je niet zo heel snel tegen hem ingaat, dat is bij alle clubs uh, wel gebleken waar hij trainer was ook hier was er dan altijd heel veel strijd tussen de spelersgroep en Verbeek, maar Verbeek laat zich niet zomaar wegzetten van een idee dus uh, we zullen Twente vermoedelijk nog heel lang in ieder geval dit seizoen met vijf man achterop zien. Drommel heeft de bal. De doelman de held van de bekerwedstrijd tegen Ajax. Want dat was natuurlijk wel knap onder Verbeek. Verder wonnen ze niet zoveel. Onder leiding van Gertjan Verbeek. Maar wel van Ajax naar Strafschop. En dat kwam omdat Drommel daar de held was. Door onder meer Strafschop te stoppen van Matthijs de Ligt. Deze trap komt niet echt aan. En dus is het AZ dat via Til de bal terugspeelt. ...naar de rechterkant, naar Swenson. Ja, die ziet de bal aan zich voorbij gaan. Twente nog zo gaan ingooien. Twente won ook van Cambuur in eigen huis. En daar hadden ze juist heel veel de bal. Niet zo heel gek natuurlijk. Tegen de middenmotor uit de eerste divisie. En dan zie je dus de kracht van FC Twente. Namelijk dat ze echt wel kunnen voetballen. En dat je beter een mannetje extra op het middenveld kunt hebben... ...omdat je dan ook kunt gaan voetballen. Wat meer de mogelijkheid hebt om te gaan voetballen. En dan zie je ook dat ze daar ook hun kracht van kunnen maken. En nu leunen ze op een verdediging die niet heel sterk is... En dat maak je dan toch wel ja, gewoon kwetsbaar. Al die goede aanvallers, als ze niet de bal hebben, hebben die niet zo gek veel aan. moeten ze alleen maar ruimtes dichtlopen, dat doen ze nu ook. Als uh, AZ probeert aan te vallen met uh, Idrissi, die maakt weer een actie. Til draait om de bal heen, maar raakt tegelijkertijd ook het contact met de bal kwijt. Dus kan Drommel die bal diep gooien in de richting van Jensen. Die ziet de bal opnieuw over zich heen gaan. Wouters is degene die terugkomt, doet hij dat te zacht, dan heeft Jensen een kans. Dat doet hij niet, Bizzot pikt op, AZ neemt over. Ja, halverwege de eerste helft is er eigenlijk geen bal aan, 0-0, weinig kansen gezien. Voetbal is niet heel goed. Misschien dat dat ook te maken heeft met de omstandigheden, met het harde veld. Ook met het trage tempo dat AZ in balbezit hanteert. Het is natuurlijk ook lastig om tegen zo'n compact spelend FC Twente... het hoge tempo neer te zetten. Maar het gaat allemaal nog niet zoals AZ zou willen. Nu met Hatsiniakos. Weer een bal die te makkelijk getelefoneerd wordt richting je handbaks. Dus zit er Cuevas ertussen. Cuevas moet hard werken om de bal in bezit te houden. Dat lukt niet. Dan krijgt hij hem alweer oh. heel snel terug. Is daar ineens Swenson. Die kan uithalen. Swenson. Wordt dit een grote kans? Ja en een goal. AZ staat op voorsprong met de allereerste kans die ze krijgen. En het is, denk ik, Guus Stil die hem maakt. Ja hoor, in de korte hoek. En zo krijgt AZ eigenlijk dit doelpunt... ...gemakkelijk cadeau van FC Twente. En het is eigenlijk geen toeval dat Guus Til, de jonge 20-jarige middenvelder, maakt zeven keer al. Treft zeker in de Eredivisie en nu haalt hij uit in de korte hoek. Maar wat zal Twente balen? Dat het via Cuevas die bal zo makkelijk uh, teruggeeft. Svensson pikt hem op. Cuevas zit er dan nog even tussen, maar niet zoals hij zou willen. Svensson legt af. Til schiet geweldig in hoor. Echt keurig, rustig en beheerst. Is dat een goede speler? Wat is dat een groot talent? Die Guus die nu weer belangrijk is. Want AZ staat dankzij zijn doelpunt op voorsprong. Nou, opmerkelijk bij FC Twente. Terwijl AZ nog aan het vieren is en Twente alweer klaar staat om de aftrap te nemen. Is dat uh, Asaidi tegen Quevas nu weer zegt van... Hallo, jij staat links buiten, Jij moet links buiten blijven staan. Maar Quevas is een linksback. En die wordt voortdurend teruggeroepen door die drie centrale verdedigers. Hallo, je moet ondersteunen. En hij luistert liever naar de verdedigers dan naar de aanvallers. En dus komt hij op een positie terecht... Waar hij zo'n fout maakt. Een balje zomaar in de breedte legt zonder te kijken. Zonder de juiste tempo mee te geven. En nu geeft Teske die bal zomaar weg. En zou zomaar daar de 2-0 aan kunnen komen. Weg was uit de draai. Schot komt maar heel moeilijk tot stand. Teske ruimt op. Letterlijk en figuurlijk schiet die bal over de zijlijn. Pure armoede is dat. En nu heeft AZ ineens haast willen ze tempo gaan maken, want ze ruiken de kans bij Twente achterin. Twee keer kort achter elkaar verwarring. Dat leidde dus al één keer tot de 1-0 en tot een halve kans. Want veel meer dan dat was het uiteindelijk niet van Weghorst. Ja, ik, ik kijk naar boven, Frank, en daar... Heaters? Van die heerlijke kachels, maar er staat zo'n harde wind. Het is zo koud dat ze die kachels hier niet goed aankrijgen. Kan jij dat misschien gaan regelen, alsjeblieft, in de rust? Dan krijgen we het hier misschien iets warmer, want uh, zo heel langzaam... Er zit voor jou gewoon een winterblok hier. Je ja, hebt gewoon mazzel. Nou, ja, zelfs met jouw omvang komt er nog steeds wind bij mij, Dus dat zegt ook iets over hoeveel winter staat. De bal is in het bezit van Twente. Met uh, een uh, hoge lange trap richting Frederik Jensie. Die er dan weinig mee kan. Dus wordt hij aan de andere kant opgevangen door Til. En is Idrissi de man die er nu in de hoek achteraan gaat. Met Van der Lely. Van der Lely speelt overigens komt omdat Ter Avest zijn been brak dit weekend. En uh, Van der Lely moet het dan nu regelen tegen Idrissi. Geeft hem eventjes een tikje terug. Misschien ook nog weer terug naar Idrissi. Voor het doel staat weghorst te loeren. Maar Idrissi heeft voorlopig nog andere plannen. Dat eerste plan mislukt. Maar AZ heeft nog altijd de bal. Het is een dreigende aanval. Ze zullen toch zien of we dit uh, helemaal vol kunnen maken. Nou, dat hoeft nu niet meer want de bal gaat terug. AZ heeft zijn doelpunt te pakken. Heeft hem een beetje cadeau gekregen. Nou zeg maar helemaal cadeau gekregen van FC Twente. En uh, dus staat AZ na 25 minuten in de halve bekerfinale voor... Met 1-0. Door die dus van uh, Gustil. Dan gaan we weer even kijken bij uh, de WK Baan. Bij Sebastiaan. Want als het goed is, is nu bekend tegen wie Nederland moet in. Wat zei je? De halffinale, hè? Ja, uh, dat is tegen Mexico. En uh, Nederland is namelijk als vierde geëindigd. In die kwalificatie. 33-4-1-5. Dus voor Van Riesen en Van der Wouw. Dan ben je de middenmotor. En dan weet je in ieder geval dat je in de halffinale ook tegen een andere middenmotor moet rijden. Dat is dan in dit geval dus de nummer 4 tegen de nummer 5. Vijf. Nou, feitelijk werd Mexico. die we waren twee tiende langzamer in de kwalificatie. Dus uh, Nederland heeft kansen op een plek in een finale of voor goud of voor het brons. Er zijn wel twee teams die er bovenuit steken. Dat is zoals wel uh, de verwachting was Duitsland en Rusland. Rusland dat de afgelopen twee jaar zowel Europees als wereldkampioen werd op dit onderdeel. Met dezelfde samenstelling ook, uh, ook rijdt Vojnova en Schmeleva. Zij kwamen tot 32-7. Duitsland uiteindelijk een tiende sneller. Maar Nederland doet dus mee in ieder geval voor de strijd om de meestal Medailles. Dat wat betreft de Team Sprint vrouwen. We gaan nu dezelfde kwalificatie krijgen: Team Sprint mannen, maar dan drie rijders in de baan in plaats van twee rijdsters namens Nederland straks in de kwalificatie van het Hoenedaal, Lavrijzen en de ijzersterke Matthijs Bugli. Dat gaan we zometeen volgen na zeven. Nog even een berichtje. Ajax kan voorlopig niet beschikken over Frenkie de Jong. dus zijn training een enkel blessure opgelopen. Na een bezoek aan het ziekenhuis bleek dat hij de komende weken niet inzetbaar zal zijn. Luister naar de, Langs de Lijnen en Omstreken. We zijn eerder begonnen vanwege de halve finales in het Bekertoernooi later vanavond. Feyenoord tegen Willem II. Na zeven, het vervolg van een Zet tegen Twente. Het staat daar 1-0. NPO Radio 1.